Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. Het Joint Investigation Team dat de MH17-ramp onderzoekt... heeft vier verdachten op de internationale opsporingslijsten gezet. Op een persconferentie maakt het JT de namen bekend van de vier... die het team verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van vlucht MH17... en de moord op de 298 inzittenden in 2014. Het gaat om drie Russen en een Oekraïner... Ze waren volgens het onderzoeksteam betrokken bij de pro-Russische opstand in Oost-Oekraïne. En zouden verantwoordelijk zijn geweest voor de inzet van de Russische bukraketinstallatie waarmee de MH17 werd neergehaald. De rechtszaak tegen de vier verdachten begint op 9 maart volgend jaar in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De kans dat de verdachten er zelf bij zijn is erg klein. Er wordt niet om uitlevering van de vier gevraagd... omdat zowel Oekraïne als Rusland geen onderdanen uitlevert. Het Joint Investigation Team heeft nog geen hoofdverdachte kunnen aanwijzen... voor MH17-ramp, maar sluit niet uit dat later wel te kunnen doen. Het onderzoek blijft doorgaan. Staatssecretaris Snel ontkent dat hij of de Belastingdienst... het onderzoek naar fouten met de kinderopvangtoeslag heeft bemoeilijkt. De Belastingdienst zette in 2014 onterecht de toeslagstop van honderden ouders. RTL Nieuws en Trouw melden gisteren dat Snel in het onderzoek naar de fouten... sommige informatie niet beschikbaar heeft gesteld. In een Kamerdebat zei de staatssecretaris vandaag... dat de onderzoekers geen strobreed in de weg is gelegd. PSV heeft een zware tegenstander geloten... in de tweede voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren spelen tegen FC Basel uit Zwitserland. 23 of 24 juli wordt de eerste wedstrijd in Eindhoven gespeeld. De return is een week later. Het weer. Vanmiddag opnieuw stevige buien... met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Op plekken waar het droog is kan de zon af en toe doorbreken... en wordt het 24 tot 30 graden. Ook morgen nog wat buien en dan wat koeler dan vandaag...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 Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. De de Euro Breakdown. Heerlijk jongens, de 4 over zeven, echt de pannen waaien van het dak af. Ja, joh, gek Niet, die jongen, helemaal. helemaal. Lijp. Ik ben op de fiets vandaag, jongen, echt. Win mee. Nou, nee. <laughs> totaal niet. Gewoon totaal niet. Maar ja, dat verwacht je. Je woont aan het strand, dus ja. Nee, je bent wel gestroomlijnd, dus dat, uh, je hebt weinig last van de wind, denk ik. Weinig inderdaad. Jongens, welkom bij de Breakdown. Het is weer zaterdag. Ja, we lekker. Al lang weer naar, naar, naar uitgekeken. Heb je daar echt weer naar uitgekeken? Ja, ja echt waar. Oh, ja, dacht ik had er niet zo lang zin weekend. in. Je dacht niet alleen een lang Pinkster weekend, maar ja, ook... Ja, uh, echt. Een, oh, het is bijna zaterdag. Oh, oh, lekker. Naar de radio. Daar leef jij wel voor. Is dat nou het enige waarvan jij zegt van... Nou, dat, dat heb ik graag in mijn leven, of, uh, uh, nee, dat ja, zijn wel da da da da andere zegt, dingen zegt, Dan zeg je wel ja natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Nah. <laughs> Jammer niet. Hey, als, waar mis je er nog eentje? Ja, die komt niet. Daar dat om... mis je vorige week al. Oh ja, dat is waar. <laughs> dat is afgemeld. Ja, heel netjes Een week van tevoren. Ja. Uniek. Dus dat is wel uniek. Daar kan jij wat <laughs> van leren. Helemaal niet. Ja, zeker. Soms een dag van tevoren. Nou, en soms op de dag zelf heeft 90% van de tijd... Dat was ik niet hoor. We gaan er straks nog lekker over bakken. We gaan luisteren naar de 40 lekkerste platen die Europa te bieden heeft. We gaan beginnen met nummer 40 deze week. En dat is Sonny James en Ryan maar In mijn mind. Eens kijken wat er in jouw mind zit. Niet helemaal poffig bij het weer, maar we maken er wat van. Een beetje zomertiest creëren. In your breakdown. Hey, me, please. You gotta come back and the safe. help You gotta Oh, please, won't you stay? You gotta come back in the safe.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 op de eerste plaats hebben we hier staan Amsterdam. Amsterdam heeft zich aangemeld. Lijkt ook een logische keuze als je er zo over nadenkt. Ja, Sickerdam. Sickerdam zou goed kunnen, denk ik. Ja, zeker. Ruimte genoeg. De daar naartoe is goed te doen. En hoe heet die tent ernaast ook alweer? De toch? Of nee? De HMA. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het kan. Dat kan zeker. Ik denk dat daar wel wat potentie in zit.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 je het oh. wel met het weer hoor, maar oké. Okay. Ja, dat wel, ja. Maar dat is meer, heeft meer een beetje met de wind te maken. En al, al, al dat rare, rare gedoe. Rare gedoe, ja. Tornado, ja. Tornado, tornado's in regen en uh, weet ik veel wat we gewoon doe allemaal. Tsunami's. Tsunami, oh. Je hebt ook een tornado versie van, het. Ja, <laughs> ja, echt yes? waar? Ja, dat is Echt waar. Nou, dat ze in Amerika leuk vinden. In Amerika komen, in Amerika komen ze om, om, om in de tornado's. In Mexico. Oh. <laughs> Nou, lekker, lekker, lekker. Hartstikke goed. Hé, hey, um, even, we hebben straks hartstikke leuk nieuws. Dus blijf zeker even luisteren, want Snorrenbollekers die uh, wordt vader. Uh, daarover straks nog even wat meer. Um, we gaan ook nog heel even door uh, naar uh, wat ander nieuws. Want dit is uh, ja, iets waar wij het vorige week over hebben gehad, uh, Patrick. En Allie. dat is uh, uh, de comeback van Dotan. Oh ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Leuk, hè? Ja, uh, Dothan is dus begonnen met een comeback... nadat hij vorig jaar in opspraak raakte vanwege het gebruiken van neppe fan accounts.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 Het blijven dat, mooie verhalen in het, de muziek. Ik, en weet je, ik, ik, als ik ga je dit niet, allemaal niet weet. Ik ga niet zeggen dat ik hem zijn comeback niet gun. Absoluut niet. Um, maar hij heeft het echt helemaal niet slim aangepakt. Natuurlijk, heb heeft het super stom gedaan. Heb heeft gewoon een mega fout gemaakt. Hij je, je ja. heeft voor zo'n overkindje van leukemie en dingetjes. Weet je. Ja, nou, dat is ongeheim. Ja, en dat ja. is onwijs stom. En dat weet ik ook.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 Er is weer een concert van uh, Dotan uh, aangekondigd. Ja. Wil jij uh, die, die, die, do die Dothan kaarten weer, uh, weer krijgen? Ik zeg, natuurlijk. Ik zeg, gewoon zonder kosten. Nee, nou, ik heb gewoon betaald en ook niet mijn geld teruggekregen. Omdat ik die keuze heb gemaakt. Nou, dus maar, ik kan maar, gewoon man. lekker nou, het concertje. Hartstikke goed. Ja. Dus nogmaals, 23 september om half negen avonds in Paradiso Amsterdam. Kun je Doton, kun je weer een leven en aan aanschouwen.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 Together, but I wish happiness for you. I know we said forever. Love don't always make it through. Sometimes even the good things get lost along the way. We opened up the same book, but found a different page. Cause honesty, your loyalties, insecurities, and priorities in the same. For harmony, it's the only thing I can say. I we should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 En ging hij vrijdag succesvol onder het mes. En uh, het was een, ja, een ingrijpende operatie. Maar uh, Bikkelsjors heeft zich kranig geweerd. En wat hebben we hier nog, uh, nog meer over? Uh, ja. Oh ja, in, uh, in een uh, video op Instagram voor de mensen die Shorts op Instagram volgen. Uh, doet hij zijn verhaal. En uh, daarbij wordt dus gezegd. Ja, lieve mensen. Ik heb net een operatie rug. Like. Dat betekent dat, uh, dat het is verwijderd.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 ja. We kunnen dit ook laten voorlezen. Door. Kijk even goed. Oh god, wacht. <laughs> Oké, okay, even kijken. Doe maar, go. Zwanger non je. <laughs> Snollebollekus wordt papa. Goed nieuws voor Rob Kemps. Het gezicht van feest act Snollebollekus. De zanger wordt voor de eerste keer vader. In de wandelgangen werd het al gefluisterd. Er zou een Snollebollekus baby onderweg zijn.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 dat je er maar aan, lekker van mag genieten. Snodderbolletjes wordt papa. Dus dat wordt leuk. Ik ben benieuwd. Papa non de Ik ben dus benieuwd of hij dus daar ook uh, een, een plaatje op gaat maken. Ja, misschien. Lijkt mij wel ja. wat voor hem. Ja, het is nu mini snodderbolletjes. Ja. Ah. En een rompertje zo en binnen. Ja, precies. Precies. precies. Hij is wel, wel een leuk nieuwtje. Kijk wat hier staat. Ah. Ja. November. Ja, hij is elfde. van de elfde is hij uitgerekend. Oh, dat is nog voor. Uh... Nou, de, wat is op de elfde, op de elfde en de elfde minuut, 1e seconde, dan begint die ellende. De elfde van de 1e. Ja. Dan begint de carnaval. Daar al. Ja. In november. Ja. Nee. Dat is toch altijd. Dat, dat, dat... Nee, in november is dat niet zo. Nee, dat beginnen in november. Nee, zeker niet.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 Grid, IDX en Amba Shepherd, Lekker, jongen. Dat zijn de, dat zijn de fijne plaatjes. Heerlijk. Ik, ik, ik ga dit keer doen wat jij heeft. een paar weken teruggegaan. Ik doe mijn tip op de gok. Ja? Je hebt niet voor geluisterd? Nee. Ja, nee want ik, ik, ik ga heb, hem doen. Uh, ik, ik, ik, ik heb uh, heel veel muziek geluisterd. Dat doe ik iedere week. Maar, uh, ja. Het is, het is wel spannend, hè? Want je, je weet hoe het kan uitpakken. Dit is en een soort op zich van was relet. mijn tip helemaal niet zo slecht...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 Um, maar ja, ik weet niet of het, het radio materiaal is. Ja, ja, ja als, jij vindt het lekker, jij, ja, jij wilt dat, de mensen dat het graag laten, laten ja, luisteren. Ja. Is het radiomateriaal Ik heb ook uh, M&M uh, opgedragen. Nou, weet je wat? Ik, ik, ik, ik, ik kijk er nog één keer naar, dus de, de, de, de, de, ik kom daar straks echt nog wel, wel op terug. Dus je hoort het straks wel met tips. <laughs> ja, ja. ja. Uh, ik heb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 dus het is eigenlijk verstandig geweest. Het was eigenlijk gewoon verstandig. Of echt gewoon nu pas einde middag aan te komen, denk ik. Ja. Het waait het... nog wel, maar het is beter te doen. Dus ja. ik heb helemaal niks van het noodweer er, uh, meegemaakt vandaag. Heb je het niet gezien? Het was echt weer vandaag. Ja, het was takkenweer. Nou, noodweer. Nou, begin van de dag. Nee. Het ging goed goede keer hoor. Oké. Okay. Ja, zeker. Ja, het ging echt goed goede keer. Het was echt het was hard. Ze waren goed bezig. Ja, oké, ja. Ja, oké. Okay, okay. Ze waren boos.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 We betwisten betrekken... ja, het. Met wie spreken we? Met Moeing. Moeing, Mal. Ik zou nog iets dichter naar je voorraad. Of pak, nee, pak microfoon 4 maar. Kijk, ik had eigenlijk een microfoon. Ja. Ik zou, ik zou toch. We moeten in een uitzending zitten? Ja, dat maakt niet aan. Dat maakt niet <laughs> uit. doet het dus niet? Ja, ik dacht.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 Nou, ja. Of, of. Ik, ik, jawel hoor, maar of. ik had dit even niet verwacht... dat ik nu gewoon... We betrekken er iedereen we, bij. Dus alleen maar leuke vragen stellen, alsjeblieft. Ja, dat zeker, zeker. Wel gaan we zeker doen? We hebben straks nog een heel tweede uur om... oeh, uh, oh, we kunnen Je Moet Het Maar Weten wel spelen nu. Oh jee. Ja. ja. Dat kan. Dat is wel leuk. We kunnen Je Moet Het Maar Weten spelen, maar alleen even voor de duidelijkheid... Je Moet Het Maar Weten, dat is een vraagenspel... wat we spelen meestal een beetje richting het einde van het tweede uur. En dat zijn vragen die kunnen overal vandaan komen. Dus als je...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 Uh, mag altijd dan geef ah, ik ja, het goede dan, antwoord wel. Het is wel een risico voor je puntentelling... maar ik zal er voor de rest niks over zeggen. Er zijn maar drie vragen. Ja, Start ja, het op. nu of is het, nee, het straks? Is straks. Nee. nee, In het tweede uur. Oké. Okay. We gaan eerst even wat anders doen. Ja, het moment is aangebroken van het tweede uur. We gaan aan het einde gaan altijd kijken naar nummer 30 tot en met 20. Wat is er gebeurd in die lijst en waar staan ze allemaal...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 plek twintig deze week wait ja.